N.S. directeur Meerstad zegt dat N.S. treinen goed te laten rijden. Hij zei ook dat N.S. de reizigers juist goed op de hoogte heeft gehouden. Reizigers in de Randstad klaagden dat de informatievoorziening tekortschoot en dat N.S. bleef melden dat er treinen reden, terwijl er in Utrecht en Amsterdam geen trein meer vertrok. Verder raakte de website van NS overbelast. Sinds 7 uur komt het treinverkeer weer langzaam op gang. Volgens directeur Meerstad zullen alle gestrande reizigers naar huis worden gebracht. De Tweede Kamer wil minister Schulz van Hagen aan de tand voelen over de spoorproblemen. De sneeuwoverlast op de wegen heeft tot enorme files geleid. Veel mensen die de sneeuw voor wilden zijn gingen vroeg op pad en werden overvallen door de sneeuw. In het westen en het midden van het land stond halverwege de middag 831 kilometer file. Er waren diverse kettingbotsingen. Ook op de Belgische wegen was het een chaos. Daar stond op het hoogtepunt 957 kilometer file. De treinen reden in België vrijwel normaal. Een man uit het Limburgse Grubbevorst is vlak over de grens met Duitsland verdronken in een meer. Hij parkeerde vanochtend zijn auto langs de kant van de weg bij taal en liep het bevroren meer op. Een Duitser die het zag sprak hem aan en waarschuwde hem dat het ijs niet dik genoeg was. Maar de man van 43 negeerde de waarschuwing. Toen de Nederlander een uur later niet meer op het ijs te zien was, terwijl zijn auto nog wel langs de kant van de weg stond, belde de Duitse de politie. Hulpdiensten konden de Nederlander in eerste instantie niet vinden, waarna een helikopter werd ingezet. Die blies de sneeuw van het ijs, zo werd een wak gevonden en even later ook het lichaam. Het is nu te donker, de hulpdiensten bergen het lichaam van de man uit Grubbevorst morgen. Het weer, vannacht helder, en kans op mist, de temperatuur daalt tot min 15 graden lokaal, aan zee min 8. Morgen zonnig en koud en het vriest 4 graden. Een waarschuwing. Door de extreme kou kan het ook op plekken waar is gestrooid toch glad zijn. Dit was het NOS-jour. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it.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 Van Seat En ja, misschien heb je geen keuze vanavond Ben je helemaal ingesneeuwd Of misschien denk je, ik heb het zo koud En die jongens van het, Die hebben altijd die hele fijne, warme grooves. Nou, dat klopt ook En we openen vanavond met Trent Control Met Night Like This Dat is de onvolger van I Want a Freak Maar ja, die kennen jullie allemaal natuurlijk Menigmaal gedraaid hier bij See It. Twee uur zie je het vanavond. En wat gaan we altijd doen? Nou, de hete nieuwtjes komen voorbij. We gaan vanavond gezellig apen althans. Vanavond. Het zit er aan te komen. Maar ik heb er meer informatie over. Tomorrowland. Ja, dat hele grote geinige feestje. Net over de Rens. Dat zit er ook weer aan te komen. En daar, daar heb je toch echt de tickets voor nodig. Ik weet wanneer ze in de voorverkoop gaan. Dus hou hem zeker hier. En ja, taste it. Misschien ben je erbij geweest met oud en nieuw in Harlem ha in, in de lichtfabriek. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Wat het is, gewoon lekker blijven luisteren. Natuurlijk hebben we heel veel parties in de partykij staan. Rond de klok van 10 voor 10 komen ze allemaal voorbij. En ja, we gaan ook nog eens even kijken of we nog wat leuks in de mailbox hebben zien verschijnen. Je kan altijd mailen. See it at cfmzandvoort.nl En wie weet, halen we hem gewoon even in de uitzending. En ja, lekkere muziek heb ik meegenomen. En wat dacht je van de nieuwe van Michael de Koker met Cruising? De laatste was in december uitgekomen en nu knallen ze in februari alweer voort. En als je zegt van nou deze plaats vind ik goed, moet je dan de andere kant ook eventjes checken. Die is zeker net zo lekker. Maar deze had mijn voorkeur. Waarschijnlijk hoor je de andere volgende week. En ja, Tomorrowland, de ticketverkoop. Magie zonder grenzen, van de schorren tot hoog in de wolken. Wereldwijd succes van het festival vraagt om een eerdere start van de voorverkoop voor België. Op 7 april startte wereldwijde ticketverkoop van Tomorrowland. De organisatie ID&T belooft dat het dit jaar nog mooier, fantasierijker en kleurrijker zal worden op de schorren in Boom. Top DJ's op de meest spectaculaire podia, sterrenchefs op het trein, feriële uh, decoratie en 180.000 uitzinnige bezoekers maken een Tomorrowland een van de mooiste en populairste festivals ter wereld. De voorbereidingen voor de 8e editie van Tomorrowland zijn enkele maanden geleden gestart. Naar gewoonte zal de bezoeker worden ondergedompeld in een ongekende magische fantasiewereld. Drie dagen lang worden de bezoekers verwend en in de watten gelegd. Een sprookjesachtig achter totaaldecor, een gigantische dansvallei, sterrenchefs, een gezellige rustzones, verse cocktails, spectaculaire ex, water en bruggetjes, een spetterend vuurwerk. Oftewel, één groot feest daar zo. Natuurlijk komen ook de beste DJ's ter wereld voor een betovering zorgen daar. Dit jaar wil de organisatie nog een stapje verder gaan en nog meer investeren in decor, service, beleving, afwerking en veiligheid. Alles van hoofdpodium tot servetten zal nog verder verfijnd worden. Het is maar dat je het weet. Ja, ben je er vorig jaar geweest? Ja, dan weet je wat je te wachten staat. Ja, en er gaan zelfs uh, vliegtuigen vanuit heel Europa er naartoe. Naar aanleiding van de grote vraag uit het buitenland werd met Brussels Airlines een unieke samenwerking opgezet. Op 26 juli zullen uit 11 Europese grootsteden Tomorrowland vluchten, vertrekken en bezoekers naar Brussel vliegen. Dit gebeurt vanuit Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Genève, Londen, Berlijn, Stockholm, Kopenhagen, Lissabon en Porto. Een unieke samenwerking die nooit eerder opgezet werd door een evenement. De bezoekers checken in, uh, in aan een Tomorrowland Bali, worden begeleid door eigen hostessen en als ze aankomen staan bussen klaar om ze meteen naar het hotel of de Dreamville camping te brengen. Na het festival worden reizigers zo uh, terug naar de luchthaven in Brussel gebracht. Ja, dan uh, be reeds bekende namen. Want sinds 1 januari 2012 uh, worden er dagelijks namen vrijgegeven. De volgende artiesten staan reeds op het programma. David Ketta, Carl Cox, Avicii, Skrillex, Fatboy Slim, Calvin Harris en John Digweed. Ja, dan uh, de openingsuren. Uh, het is uh, vrijdag uh, van 2 uur in de middag tot 1 uur s nachts. Zaterdag van 12 uur. In de middag tot 1 uur s'nacht. En ja, de zondag dan. Van 11 uur s ochtends tot 12 uur in de nacht. Ja, en wil je meer informatie? Dan ga je naar www.tomorrowland.be Zo, weer het nieuwtje. Dan gaan we door met nieuwe muziek. En dat doen we met Dada en Harris. Feuding en Diaz. Talk to me. En ja, ook de tweede uur van zie Van 10 tot 11. En weer een spectaculaire mix van je klaarstaan. Dit bal van Mozaik. 6.9 ZFM Ik heb ook nog wat leuk nieuws voor jou, want we gaan apenkooien. Ja, ja. Na een te gekke uitverkochte apenkooi, oude en nieuwe editie, is het 17 februari weer tijd om in de touwen te hangen. Apenkooien zal alle gymtoestellen drie dubbel dwars door de zaal heen zetten. En de nu volledig om tot een heuse gymzaal. Kom tikken, rennen en ga met de voetjes van de vloer. Dat wordt weer een lachen om de knettergekke apenkooi Act. Trek je geen pak maar vast uit de kast en... Trek je benen. Dit wordt weer een keiharde Apelkooi-editie. Naast al dat vermaak kan je ook met jou ja heupen schudden op hele fijne plaatjes. Apelkooi heeft weer een te gekke line-up. Ja, en wie is dan die line-up? Ja, Apocoy heeft namelijk niemand minder dan Benny Ro Rodriguez. Deze Rotterdammer met Portugees bloed uh, verstaat de kunst om de funk te gebruiken. De dansvloer vol te krijgen en de zaal aan zijn voeten. Ja, waar Mike Ravelli ook optreedt, hij zit altijd de zaal op zijn kop. Het, hij kiest zorgvuldig de lekkerste houseplaatjes. En hij gaat zorgen voor een knijten van afsluitzet. Na een knallende set van Dirtcaps tijdens Avenzooi zijn ze ook deze editie uitgenodigd. Verwacht een dikke mix van electro, house minimal en funky. En ja, maak je borsten maar nat. Bij Dirtcaps gaat het los. Ja, dan heeft Avenzooi nog het vrolijke DJ-duo, lustige Lola en Weltsmert. Muzikaal gezien brengen ze een stevige disco-sound. Het is een poppie mix van nu disco en house met een aanstekelijke drive. Energiek, warm en vrolijk. Ook heeft apenkooi de altijd gezellige John Wolf met zijn fijne Met met jullie warm te draaien. En ja, dan tot slot heeft apenkooi de meisjes zonder smaak ook. Zij hebben de boel op zijn kop gezet tijdens de apenzooi. En ja, de mannen waren ondersteboven van deze dames. Jullie kunnen weer lekker dansen op gezellige klassiekers. Ja, en dan geldt het volgende thema nog altijd. Wie niet komt is gek. Ja, en dan tickets. Tickets zijn te koop. ...is via Paylogic en alle Primera winkels. Dus nog even voor je de agenda. Op vrijdag 17 februari van 11 tot 5 uur in de morgen... ...in de Westerunie Westerliefde in Amsterdam. De entree is 22 euro in de voorverkoop. En ja, de line-up heb je gehoord. Wil je eerst meer informatie? www.apergoy.com. Je kunt ook naar hun Facebookpagina... ...of gewoon direct door naar de Paylogic-site. Ga door met lekkere muziek en daardoor met Mr. Black met Retro spec. En ja, rond de klok van tien voor tien, hij zit eraan te komen. Dus zie je, het partykijt, de enige guy die hier toe doet. Dus hou je agenda in de aanslag. vast je schoenen. En wagen vast een dansje op Mr. Black. Remix. Uitgekomen op Defected Records. Een label wat toch altijd staat voor de nodige kwaliteit. En ja, bijna altijd... Ik zou eigenlijk wel zeggen... Eigenlijk altijd hitgarantie. Ze doen het altijd erg goed. En ja, onze mailbox hij staat ook open. En ik zie een mailtje binnenkomen van Edwin. En Edwin zegt... Buiten is het fucking koud... Maar gelukkig heb ik C.V.M. Zandvoort aanstaan. En heb ik heb toch weer een beetje warmer voor jullie haterbiet. En ik zie hier ook een mailtje binnenkomen. Van Erik en die zegt. Ik zit lekker in bad. Nou ja, ze het nou een jonge dame was, dan horen we het graag. Maar Erik zegt. Heerlijk lekker in het bad, radiootje aan. Nou, helemaal goed toch? En nog een ander mailtje komt hier binnen. Van Sanne en Sanne zegt. Ik ben benieuwd naar de partykaart. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou ja, zoals wekelijks: Club R staat erin, de Escape staat erin en nog een paar andere leuke feestjes. Ik zeg gewoon lekker blijven luisteren, want over 10 minuten ongeveer zit hij er al aan te komen. En ja, dat de tweede uur. Muzaïc in de mix hierbij, zie je het? Speciaal uit Hongarije. Dat belooft ook een feestje. En ja, Richard Frey. Misschien ken je hem nog wel van zijn plaat Nuggets. Nou, inmiddels is er een uh, nieuwe remix package uit. En ja, wij als See It Bad Boys dachten, daar kan de Ralph Good Bad Boy Mix zeker niet in ons programma mee staan. Dus hier, Richard Gray Nuggets. <lacht> me on Facebook. On Facebook and now you're going to die. een beuken van de plaats. Night party! en internet friends. En hey, dat brengt ons. hier op on Facebook. Rotte klok van 10 voor 10. Pak je agenda er maar bij. De See It Party agenda. Ik heb hem hier voor me. En hey, waar gaan we heen vanavond? Nou, als ze een nestje wil vervoeren. Ze brengen in ieder geval iedereen thuis, zegt ze. Ook altijd leuk na een avondje stappen. Toch wel weer schappelijk. Dus je kunt gezellig vanavond naar Midnight Freaks in Fights Reboot. Vanaf 11 uur ben je welkom. Dus je kunt mooi blijven luisteren naar Ziet. En daarna gewoon gezellig de voetjes van de vloer laten gaan. En ja, dat is niet alleen omdat het best wel glad is buiten. Ja, en wie staat er daar in de line-up? Reboot. Mullen, Ferro en in r staat er... RRP Showcase en Cameo Damen Michiel Tetero, welbekend wel bekend van de broertjes Tetero. Levi Verspeek, ja, die kaarten die kun je kopen via p voor 14 euro's, exclusief fee. Je kunt vanavond ook naar de Escape in Amsterdam, naar het feestje Golden. Vanaf 11 uur ben je welkom, tot 5 uur in de morgen. Kaarten zijn slechts 7,5 euro. En aan de door, ja je weet het, zijn ze toch wat meer. Namelijk 16 euro Deze kaarten zijn te kopen ook via PayLogic. En dan de line-up. D-Rashid, Brian Chandro en Santos. Stefan Vilein, Mark McRoland, Wen Harry Met Sally en Tess is Moore. Richie Romero, Miss Sugarware, MoMC, MC Prime, Sexy Mr. S en Cassie Kes. En speciaal deze avond de Golden Entertainment Models. En de VJ deze avond is Rush. Je kunt vanavond ook, als je kaart hebt. Want voor zover ik weet is het geheel uitverkocht. Benny Rodriguez presents Rod. Nacht. Ja, waar vindt dat dan plaats? Nou, in de Schietstraat bij Perron in Rotterdam. Kaarten waren 10 euro en aan de door, als ze er nog zijn, 13 euro. Dus dat valt ook nog reuze mee. Ja, en dan de hele line up van deze avond. Rod, oftewel Benny Rodriguez all night long. Ja, dan komen we bij de zaterdagavond. Deze zaterdagavond kun je terecht in Club Air. En ja, welk feest is dat dan? Dr. Lecter Love in Air. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief fee en zijn te koop via Paylogic. In Air 1 staat Dr. of Mighty Fools en NT89. In Air 2 staat Brutus en Foolcrate. Je kunt ook gezellig naar Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. Kaarten zijn 16 euro exclusief fee. En ja, de minimale leeftijd is 21 jaar. En dan die leden line-up. Deze avond is de gast, Balocco, Balocca. En ja, natuurlijk staat er ook onze enige echte Stanfordse resident, DJ Raimundo. Sexy Mistress, onzaks, MC Churl, Eclectic etelux, vind je Danny Canova. Ben je meer van de trends, dan kun je naar het feestje Transnation. In de cent in Amsterdam vanaf 10 uur avonds vindt daar het feestje de plaats. Kaarten zijn 10 euro exclusief of aan de deur, 35 euro. Dus het loont de moeite om even naar sea tickets te gaan. Wil je eerst meer informatie? Dan kan www.trend-nation.nl En ja, die line-up, die liegt er zeker niet om. Ernesto Bastion, Joan Gielen, Andy Moore, Marcel Woods, Super 810 Tap, Chris Cortez, Sintias, Mark Sherry, Spinneman, Mark Sims en Tigran Or Orkansnoff. En ja, dacht je dat het het was? Nee hoor, we hebben ook nog Eric Strong en Alex Fisher. Maar ja, dit was het wel, dit was de one and only seed Party Kites. Blijf je lekker thuis in je huis? Dicht bij de kachel? Of zeg je nou, ik ga toch een dansje wagen? Heel veel plezier! En ja, ik heb nog lekkere platen voor jullie staan. Blijf hem hier aanhouden op jou, het. Deze plaat, Funky mad! Toasty Nutty Base. Hij is denk ik niet bij cd-speler uitgekomen afgelopen week. En dan blijft hij ook lekker zitten. Geniet ervan!